Dus zoals ik daar net was begonnen, Mok Allah subhanahu wa ta'ala deze prachtige ummah zeegen. En mok Allah subhanahu wa ta'ala deze ummah van Mohammed sallallahu alayhi wa de dominerende ummah maken. Dus als Allah subhanahu wa ta'ala ons heeft beloofd dat wij de overwinning zullen krijgen en Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons beloofd dat wij de volledige autoriteit zullen krijgen van het oosten, van het oosten, tot het westen van het westen, mogen Allah subhanahu wa taal, onze ogen verheerlijken, onze ogen verheerlijken om dit mee te maken voor ons dood. En gewoon de bedoeling, Allahu a'lam, en ik weet niet wat ik in normaal gezien, de bedoeling was, denk ik dat het, dat het zou zijn, is dat ik vandaag heel droevig zou zijn, heel depressief zou zijn, en uh, waarschijnlijk niet zou praten of niets zou doen, Aangezien wij gisteren een rechtszaak hadden en de procureur heeft twee jaar gevorderd. Dus, depressief zijn. En daarom dacht ik vandaag, inshallah, om de halakha, rekening houdend met de twee jaar dat de procureur heeft geëist, moest ik daar rekening mee houden natuurlijk. Daarom zijn we ook moslims. We moeten nadenken over wat wij doen. Daarom wou ik vandaag spreken over de overwinning van deze team. En over de prachtige tijden van deze omlaar omdat we, wij, wij leven in prachtige tijden. Overwinning na overwinning. En hoe kunnen wij dan niet glimlachen? En hoe kunnen wij dan niet blij zijn? En hoe kunnen wij dan onszelf niet feliciteren voor de dagelijkse overwinningen die wij hebben? Allahu akbar. Het, het gaat van mooi naar mooier. En dit is ook wat Allah subhanahu wa ons heeft beloofd. Na onderdrukking en na onrechtvaardigheid en na die duisternis komt er licht van Allah subhanahu wa ta'ala naar boven. En dat is een belofte van Allah, taala en zijn boodschap. salallahu alayhi wassalam. En ik dacht, ik ga eerst beginnen met de Arabische lente. En wij noemen die niet de Arabische lente, maar wij noemen die de Islamitische lente. Waarom? Omdat een journalist zei vorige week tegen mij een interview, hij zei, ja kijk. Jullie spreken over sharia, maar de mensen willen de democratie. Ik zei, subhanallah, mensen willen de democratie. Laat we kijken naar de realiteit van de zaken. Er was een revolutie in Tunesië. Mohammed El Azizi. Maar zeker, Rahimahullah, ondanks het feit dat hij zichzelf heeft verbrand, Rahimahullah, hij heeft zichzelf in brand gestoken voor de onderdrukking en de tirannie van 23 jaar van Zener Abidin. Wat is er gekomen na Zener Abidin? Democratie? Wat is er gekomen na hem? MashaAllah, wij zien betogingen openlijk van Ansar al-Sharia. Dat is een organisatie die is opgericht. Na de revolutie in Tunesië, al sharia die openlijk oproepen tot de implementatie van sharia in Tunesië. Masajid die vol zijn. Zusters met niqab, met hijab, broeders met sunnah. Openlijk roepen zij op tot islam en sharia. En wij zien dat de Tunesische bevolking plotseling verandert. Die bevolking die 23 jaar spuiten van secularisme kregen en atheïsme en democratie kregen. 23 jaar kregen zij die kanker, die virus van het westen. 23 jaar aan een stuk en na 23 jaar virus hebben heb, heb gekregen, hoe zijn ze eruit gekomen? Mashallah, als Mouhideen. Ze zijn eruit gekomen als mu'ahidin. En dat is, de, dat is de dien van Allah subhanahu wa ta'ala. Egypte, dan is Egypte gekomen, Mubarak, Libië, Egypte, Yemen. Iedereen stond op revolutie tegen Ali Abdullah Saleh. de democraat. We mogen inshallah Allah subhanahu wa het zo in elkaar steken dat alle vijanden van Allah subhanahu wa taala zichzelf aanvallen en dat wij als moslims inshallah supporters zijn en, en, en toekijkers zijn. En de bedoeling is zoals vroeger, jullie weten dat Romeinen vroeger hadden zijn arena en de gladiatoren zaten in de arena en die waren zichzelf aan het uitmoorden en iedereen was aan het kijken en aan het lachen. Inshallah, we vragen Allah subhanahu wa ta'ala dat dat gebeurt. Dat wij in de arena gaan zitten en dat wij de kuffar onder elkaar zien, zien vechten. Als honden zitten zij met elkaar te vechten en uiteindelijk wij inshallah, wij nemen wel de laatste dat het overblijft inshallah, geen probleem. <lacht> wij, wij pakken de laatste wel aan inshallah, geen probleem. Inshallah, overwinning na overwinning na overwinning. En daarom je ja, ikhwan, daarom jij ja, ikhwan, Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, Allah subhanahu wa ta'ala heeft het zo voorgeschreven dat Hij en Zijn boodschappers de overwinning krijgen. Allah heeft het voorgeschreven. En kan iemand iets veranderen als Allah subhanahu wa ta'ala iets heeft voorgeschreven? Kan iemand er iets aan doen? Kan iemand dat vertragen? Maar Allah. Omdat Allah subhanahu wa ta'ala al-Qadir al-Muqtedir is. Dat is een van Zijn namen in eigen Engels. Allah, subhanahu wa ta'ala, als hij zegt kom, vijf je Wees, en dan is het. Dus Allah, subhanahu wa ta'ala heeft voorgeschreven dat deze omme de overwinning krijgt. En dat niemand het tsunami van islam kan tegenhouden. Dus gaan we op de kerst springen en gaan we meedoen aan de overwinning of niet? En dat is de vraag die we onszelf moeten stellen. Wat gaan wij doen? Bij wie gaan wij horen? Want weet jij gewoon dat er twee vlaggen zijn? En in wereldwijd zijn er, ik weet niet hoeveel vlaggen. Er zijn Verenigde Naties en alle landen ter wereld. Al hun vlaggen tezamen. Die gaan ook vlaggen van bepaalde organisaties. De een heeft de Che Guevara-vlaggen, ik weet niet allemaal. Maar in het algemeen, wij moslims kennen twee vlaggen. Wij kennen een vlag van La ilaha illallah Muhammad Rasulullah En aan de andere kant kennen wij de vlag van de kuffar. Of van de afgoderij of van de Het Probleem is hier gewoon. Als je de vlag van La ilaha illallah niet draagt, dan draag je een andere vlag. Masha'Allah, ashi. Als jij niet de vlag van Leiden en Allah draagt, welke vlag draag jij dan? Barcelona? Madrid? Badr-Hadi? Welke vlag draag je? Jij? jij moet toch een vlag dragen. Is er iemand op aarde die geen doel heeft of die geen reden heeft van, van leven? Kan niet. Ik kan toch niet zeggen, ik ben zoals Zwitserland, neutraal, ik moei mij met niks. Onmogelijk. Jij moet wel een affiniteit hebben met iets of iemand. Het moet wel. Ik Het moet wel dat jij je... En je aansluit aan iets of iemand. Tijf, de vraag is wanneer wij nu de vlag van la ilaillallah dragen. Welke vlag moeten wij dan dragen? De broeder zei straks tegen mij, er zijn zoveel groeperingen, wij, wij, weten, wij weten niet wie, wie te volgen, welke jij mij uit te volgen. En ik antwoordde met de vlag. Je kijk naar de vlag. Draag dan de vlag. Leef dan voor de vlag. Want in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, in de razwa van Uhud bijvoorbeeld, in de razwa van Uhud is de vlag van de kuffar zes keer gevallen. En wanneer de vlag valt, betekent dat de overwinning van, van, van, het, van het andere leger. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam had duidelijke instructies gegeven. Breek hun vlag, haal hun vlag naar beneden. Dat was de instructie van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En ik citeer de profeet sallallahu alayhi wa sallam, niet dat ik oproep tot geweld, of ik weet niet wat. Maar ik zeg, zoals de profeet S.A.W. heeft gezegd, ik citeer hem. Breek hun vlag. Haal hun vlag naar beneden. Ja, geen instructies van de profeet S.A.W. Weet jullie Mohammed al-Fatih? Rahimahullah, rahmatan wasi'a. Mohammed al-Fatih is de veroveraar van Constantinopel, Istanbul. Weet jullie hoe hij op het idee is gekomen om Constantinopel te veroveren? angst an Wallahi angstaanjagend. Allah adeem. Hij zat op een dag toen hij heel klein was, hij is met zijn vader naar de moskee gegaan. En hij was de jumwa'a preek aan het horen. En tijdens de jumwa'a heeft hij gehoord dat de profeet sallallahu alaihi sallam zei over de veroveraar van Constantinopel. Hij zei, ni'mal fadih wa al jaysh. Verheerlijk is de veroveraar en verheerlijkt is zijn leger. Over de veroveraar van Constantinopel, want de Sahaba vroeg aan de Profeet in deze hadith die overgeleverd is bij Abid uh, Dawood. De Sahaba zeiden tegen de Profeet ja Rasulallah, welke van de twee steden zal, zal als eerste veroverd worden? rome of, -Rom of constantinia Rome of Constantinopel? En de Profeet zei: Constantinopel wa ni'm al-Fatih wa ni'm al-Al-Jaysh. ...constant gelopen en verheerlijkt is de, is de veroveraar en verheerlijkt is het leger. En dan zei Mohammed al-Fatih in zichzelf, ik wil bij dat leger horen. De profeet, sallallahu heeft gezegd, verheerlijkt is dat leger, ik moet bij dat leger horen. En hij is beginnen de dienst de bestuderen, hij was nog heel jong, hè? Kijk, ambities op jonge leeftijd. Hij, hij is de dienst beginnen bestuderen en hij heeft zich aangesloten tot de jama'a van de mujahideen... En hij was de leider van de Mujahideen. Hij is erin geslaagd om de leider te worden van de Mujahideen. En hij was Mohammed el-Fatih. Hij heeft zelfs de bijnaam gekregen, el-Fatih. Terwijl dat niet zijn naam is, vooral als je het Dat is zijn bijnaam, Mohammed el-Fatih. Kijk door één hadith te hebben gehoord van de Profeet sallallahu alayhi wa sallam. Wil ik zeggen hier, De Profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: In een hadith sahih. ...die overgeleverd die is in Bukhari... ...voor diegenen die ambities willen... ...en diegenen die... Allah a'alim... ...allahu a'alim... ...die de sunnah van Mohammed al-Fatih willen volgen... ...de profeet sallallahu alaihi sallam zei... ...la al amr... ma al ...deze dien... ...zal volledig overwinnen, <mon> ...zoals de dag en de nacht... ...hebben de aarde hebben gevuld... ...en je weet overal op wereld... ...is er een dag en is er een nacht... ...er is geen plaats op aarde... ...die de zon niet ziet... Of die de duisternis niet ziet. Wat zegt de Profeet Zimam? Whammatarakallahu beit hawab barin walaamada. En Allah subhanahu wa ta'ala zal geen huis van kleem of van steen achterlaten. Illa edge laullah het dien. Enkel of Allah subhanahu wa ta'ala zal deze diener laten ingaan. Wie is je azizin? Awudun li dalim. Met trots van de trotse, ja niet de gelovige? Awudun li dalim. in de vernedering van de vernederde islam Trots, waarmee Allah subhanahu wa ta'ala de islam zal trots maken. En vernedering, waarmee Allah subhanahu wa ta'ala het ongeloof zal vernederen. Nu de vraag is: waar gaan wij staan in deze hadith? Hoe gaan wij deze hadith praktiseren? Willen wij niet werken aan deze hadith te praktiseren in ons leven? Profeet sallallahu alayhi wa zei: de dag des oordeels zal niet komen. Tot ...Roma zal worden veroverd. Gaan we, dan niet, gaan we dan niet werken aan de verovering van Rome? Of willen jullie heel jullie leven, die kever van die paus, daar zien op dat podium? Heel de tijd zo doen, elk jaar... En je wilt niemand van deze prachtige gezichten... in eidijn doen van op dat podium? Wilt niemand van de broeders el eden doen van op dat podium... ...en een van de andere broeders gooit dat kruis naar beneden van dat podium? Wil niemand dat doen? Is er iemand die een afkeer heeft van deze, van deze zaak? En daarom moeten we aan werken. En daarom moeten we ons best doen om deze zaak te verwezenlijken. Ons best doen om in de caravan van de overwinning te stappen. De overwinning is er sowieso. De dien van Allah zal sowieso de overwinning krijgen. Ik wil Allah. Het enige is een kwestie van wanneer en met wie. Maar de overwinning is er sowieso. Maar waar zullen wij staan bij de overwinning? Zullen wij staan aan de kant van de overwinnaars? Of zullen wij staan aan de kant van de verliezers? Want wie zijn de overwinnaars? Zijn de mensen van la ilaha illa Allah, Mohammed en En de verliezers zijn de mensen van la ilaha illa de democratie. En la ilaha illa de weven. En la ilaha illa Al-Tahud. Naam. Dus kies waar wij staan. Gaan wij staan bij de mensen van de overwinning of de, de, de, de mensen van verlies? Dus beste broeders, de nasiha die ik, hier, die ik mezelf geef in jullie, standvastigheid en werken. Chalas, we hebben genoeg gehad van mooie discours en uh, uh, mooie praatjes. En, chalas, we gaan boeken schrijven en boeken lezen. Alhamdulillah, de boeken zijn geschreven. De boeken zijn gedrukt. De masachifers zijn er, in alle kleuren en geuren In alle talen die er zijn. We hebben geen vertalers meer nodig van de Koran. We hebben ook geen drukkerijen meer nodig van de Koran, want die zijn er genoeg, alhamdulillah. Mensen die Sahih al-Bukhari zullen schrijven, of vertalen, die hoeven ook niet meer, want die is, dat is al gebeurd. Wat wij nu nodig hebben, is leiderschap. En mensen die werken. En mensen die bereid zijn, om opofferingen te doen voor deze team. Daar, daar, daar hebben wij nood aan. We hebben nood aan mensen die werken. Zoals Ali radiiallahu ta'ala anhu ardah heeft gezegd in zijn allereerste khutbah. Je weet de broeders spraken er net over imams. Ze zeiden imams en kada, imams, imams, imams. Imam, de dag van vandaag. Jumua bijvoorbeeld, hij staat op de minbar, hij begint te praten. De, de, de, de, de, de, de, de, 40, 50 minuten aan een stuk zit, hij te spreken. Jij gaat naar buiten, Allahu a'alam, wat hij heeft gezegd. Hij heeft gesproken, hij heeft ayat aangehaald, hadith aangehaald, hij heeft woorden uitspraken van ulema aangehaald. Maar wat heeft hij in godsnaam gezegd? Waarmee kunt gij die God wat heb je uit die gehaald om je dag te vullen? niet om iets te doen voor je omma. We luisteren naar de woorden van Ali radiallahu ta'ala en uw adha. Hij kwam op de member nadat hij de eerste dag bij heeft gekregen als khalif. Hij ging op de member. Na de Billahim, Lashaytan Rajim, Rahman al Rahim. ها يفت الحمد لله الله سبحانه وتعالى الصلاة والسلام وبالبوت شفر من الله صلى الله عليه وسلم درناه يفت ها قزكت يا معشر المسلمين دزان خطبة يا معشر المسلمين إنكم في حاجة إلى رجل فعال لقوان ومزلم يلي هبن نوطة للمن دي دوت النيت بريكت والحمد لله رب العالمين واقيم الصلاة ها كون فان المنبر توي ركعتك بيضة هين في سبيل الله ja, maar. Dat is een God, dat is een gat, dat is een iemand. Dat is een iemand. Niet een iemand die 40 minuten, 50 minuten op de minbar staat te praten, daarna, akrim salaam, na het gebed, maar metta. Dat is niet de bedoeling. En volgende week hetzelfde, binnen twee weken hetzelfde, en binnen een jaar hetzelfde, en binnen 10 jaar hetzelfde, binnen 20 jaar hetzelfde, en wij staan in dezelfde plaats. Nee, We echt wel. Wij hebben nood aan mensen die werken, en niet praten. Daar heeft deze Oman nood aan. Alhamdulillah er zijn overwinningen. En moesten de Tunesiërs niet zijn opgestaan, wanneer zou dan de overwinning zijn gekomen? Moesten de Tunesiërs niet zijn opgestaan, ondanks alle onderdrukkingen, ondanks de moeilijke situatie van, van Tunesië, maar zij zijn opgestaan. Zij hebben gezegd, wij gaan vandaag onze situatie veranderen. En Egypte heeft dat ook gedaan. Libië, 42 jaar van onderdrukking. Maar op een gegeven moment hebben zij gezegd, Laten we nu iets veranderen aan deze situatie? Taib, nu zeg ik tegen jullie, laten we dan nu iets veranderen aan deze situatie? Of gaan we deze koffer laten spelen? Of gaan we deze koffer laten aanvallen? Of gaan we deze koffer laten doen? Laten we opstaan en iets veranderen aan deze situatie? En de bedoeling is niet om geweld, dat mensen mijn woorden niet verdraaien. Eh, geweld of dat ik zeg tegen iedereen, kom pak kalashnikovs en doe, doe, helemaal niet. ik je? laten we iets veranderen aan deze situatie? Laten we iets doen? Er is heel wat te doen. Dus laten we er iets aan veranderen, inshallah. Dat is de bedoeling. Al wie mij vragen hoe? Ja, we hebben een handleiding. En die tot in de grootste details is geschreven: Kitab Allah Sunnat sallallahu alayhi wa sallam. Waarom? Omdat de Profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: Ik heb voor jullie achtergelaten, maar in temesikten bij. Ik heb in jullie achtergelaten, als, als jullie deze vastnemen, zullen jullie nooit afdwalen namen. mij. Kitab Allah, wa sunnati. Het boek van Allah en mijn Sunnah traditie. Daarom, laat u terugkeren naar het boek van Allah en de Sunnah van zijn boodschappers. Wa Want degene die zegt, ja, Gedit is breed en daar kunnen wij niet alles in terugvinden, hij beschuldigt indirect de profeet sallim, van tekortkomingen. Of dat de profeet Ha'zami iets heeft achtergehouden. Of dat de dien van Allah wa taala niet compleet is. De dien van Allah is perfect en compleet. Laten we dan deze nemen. En laten we deze praktiseren tot in de allerkleinste details van deze dien. Wij zijn toch praktiserende moslims. Tijp laten we praktiseren. Wist jullie de informatie dat Sahih al-Bukhari, de collectie van Hadith Sahih al-Bukhari, na het gebed het meest bespreken onderwerp religie jihad was? Oh. Niet syaam en zakat en ik weet niet wat. Het meest besproken onderwerp was de jihad En waar is hetgene waarover niemand spreekt de dag van vandaag? Ja. Hetzelfde, jihad Is dat niet eigenaardig? In de Koran, het meest besproken onderwerp na het tawheed is al bara Is liefde voor Allah en haat voor Allah. En waarover spreekt geen enkele iemand de dag van vandaag? Wala wal-bara. A-ha-wala wa-laqwaad s.a. Wat scheelt er? وشيخه وما نعرفه ماذا يقول لك من قبل ماذا يقول لك من قبل ماذا يقول لك من قبل ماذا يقول لك van قبل ماذا يقول لك من قبل ماذا يقول لك من قبل ماذا يقول لك من قبل ماذا يقول لك من قبل ماذا يقول لك El ankaboud al-Room, al-Saf, Mohammed, Surat al-Feth, el hadid Al <fundamental> deze <thought> soaar spreken enkel en alleen over jihad. En waar spreken wij helemaal nooit over in ons leven? Over jihad. Eigenaardig toch? Laten we dan een beetje de Koran bekijken, lezen, bestuderen en toepassen. Laten we zien hoe wij echte moslims zijn en niet decoratie moslims. We zijn hetzelfde geworden. We zijn hetzelfde geworden. Als de mannequins in een etalage van een kledingzaak. Mooi, mashallah, gedecoreerd met mooie, met mooie uitstraling. Om te verkopen. Zij kleden de, de pop aan. Om die te verkopen aan de buitenwereld. Om de buitenwereld aan te trekken. Daarom hebben we een baard. Hebben we siwak. Hebben we kamies. Om te verkopen aan de buitenwereld. Om da'wah te doen. Beeldvorming. Marionet. En dan sluiten wij de gordijnen wanneer dat we genoeg hebben van de da'wah. En wanneer dat galas uh, De moslim heeft zijn, heeft zijn, heeft zijn uh, ding gedaan. Dus gaat hij zichzelf normaal gedragen en gaat hij naar huis en er is helemaal geen probleem. Hetzelfde als een, als een mannequin in een etalage. Terwijl dat is onze bedoeling niet. Dat is de bedoeling niet. Normaal gezien zou het moeten zijn dat wij de touwtjes in handen hebben, dat dat onze winkel is. Dat wij bepalen wat er verkocht wordt in de winkel. Halal kleden. En dat de keifer ...niet de etalage is, maar in de opbergruimte. En wij kleden hem aan zoals dat wij willen. En hij gedraagt zich zoals dat wij willen dat hij zich gedraagt. En wij laten hem buiten wanneer wij willen. En wij zetten hem terug binnen wanneer dat wij willen. Dat is de bedoeling van een moslim. Een moslim is geen, uitstral, is geen etalagepop... ...die uitgesteld wordt aan de wereld. Helemaal niet. Een moslim heeft de touwtjes in handen. En islam... Hadith van de profeet sallallahu alayhi. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alayhi. Al-Islam is dominerend en wordt niet gedomineerd. Ajib. Ajib. En dan komt iemand, dan zal waarschijnlijk iemand zeggen. Het is moeilijk. Onderdrukking druk in jagen. druk Laten we even stilstaan bij het leven van onze geliefde profeet Yusuf En ieder van ons kent waarschijnlijk het verhaal van Yusuf alaihissalam. Yusuf heeft werd in een put gegooid door zijn broers. Hij werd in de steek gelaten door zijn familie. Is dat een beproeving of niet? Is dat geen enorme beproeving? Dan werd hij verkocht aan een karavaan, aan handelaars. Dan werd hij verkocht als een slaaf. Dan heeft hij in de gevangenis gezeten zeven jaar. Is dat beproeving na nou beproeving of niet? Ja. En daarna, wat is, wat is er daarna gebeurd? Ja. Wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala? Thumma makkanna li yusufa fil ard. Li yusufa fil ard. En dan hebben we Yusuf de volledige autoriteit gegeven op aarde. Allahu akbar. Na onderdrukking, na beproeving en beproeving en beproeving, heeft Allah subhanahu wa ta'ala Yusuf de dominatie gegeven. Onze profeet sallallahu alayhi wa sallam. Werd hij beproefd? Weet jullie wat de profeet sallallahu alaihi heeft gezegd over zichzelf? O di ik ben beproefd of ik ben, uh, ik ben uh, aangevallen geweest yani, hij is beproefd voor de zaak van Allah. En niemand is zoals mij beproefd geweest, zegt de profeet sallallahu Niemand heeft ooit de beproevingen gekregen dat de profeet heeft gekregen. Geboycot, aangevallen, beledigd, belogen. Zijn metgezellen werden gedood. Zijn volgelingen werden, werden mishandeld. Honger. Alles wat wij kunnen zouden voorstellen van beproeving heeft onze profeet sallallahu alayhi wa sallam meegemaakt. Maar na dertien jaar de beproevingen en onderdrukking. Wat is er gekomen? Door de Allah Allahu akbar. De islamitse stad. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei tegen een sahabi. Ibn al khabab ibn al-arad. Radiyallahu ta'ala anhu. al khabab kwam bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam in Mekka. Hij zei, ja Rasulullah, wanneer komt de overwinning van Allah subhanahu wa ta'ala? We hebben, we hebben veel meegemaakt. En al-Khabbab, voor degenen die hem niet zouden kennen, al-Khabbab werd op zijn buik gelegd, in Mekka. En ze hebben stalen stale, uh, uh, ja, buizen of zoiets gebracht. En die zij kokend heet hebben gemaakt. En zij hebben zijn rug daarmee verbrand. En een die radiallahu inzicht over zichzelf: Ik rook mijn eigen vlees verbranden. En hij rook zijn eigen vlees. En Sahaba zeide, zeide over hem: Wanneer hij zijn, zijn, zijn, zijn kleed uitdeed, was hij geen onvoed. Sahaba zeide: kal Zijn rug was als een egel. Door die, door die lietekens en door die verbrandingen, door de tekens dat ze had achtergelaten op zijn rug. Is dat een enorme beproeving of niet? Heeft iemand meegemaakt wat hij heeft meegemaakt? Kan iemand meemaken wat hij heeft meegemaakt? En hij komt bij de profeet, Sallallahu alaihi wa sallam, hij zegt, ja Rasulullah, we hebben veel meegemaakt. Wanneer komt de overwinning van Allah, Ya Rasulullah? Wat zei de profeet, Sallallahu ja, alaihi wa ja, sallam? Ya akhi, la hawla wa Ya jij bent de topper van de toppers. Jij bent de beste van de beste. Was dat, was dat de woorden van de profeet, Sallallahu alaihi wa sallam? naar zijn woorden, sallallahu alaihi wa sallam. Hij zei, ja, gebed, de volkeren voor jullie, zij werden in twee gesneden. De volkeren voor jullie werden levend, levend in kokend water en olie gegooid. En zij gaven hun geloof niet, uit, niet op. De volkeren voor jullie werden nog meer beproefd. En zij hebben nooit hun geloof opgegeven. Hoe durf jij, nu aan mij te, nu, hoe durf jij te komen twijfelen aan de overwinning van Allah? Hij zei, ja khabab, de dag is nabij dat wij van Mekka tot Hadramaut kunnen stappen in volledige veiligheid en dominatie. En salawatu Rabbi wa salamu enkele tijd later had hij de doula islamia uitgeroepen in Medina. Dus kijk naar de woorden van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. De volkeren voor ons werden tien keer erger Beproefd. En zij gaven hun niet op. En ik denk voor degene die een heel, heel interessant verhaal willen, willen leren. Aangezien wij allemaal jongeren zijn. Lees het verhaal in Sorat al buruj Over Ashab al Wat er met hen is gebeurd. Die levend in een put werden gegooid. Waar, in een put werden werd gegooid. Die in vuur in brand stond. En de kleine jongen heeft aan zijn moeder gezegd. Maak u geen zorgen. Spring maar. Wij zijn op de waarheid. Zij deden geen compromis, de deel van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus waarom zouden wij dan die compromis moeten doen? Of waarom zouden wij moeten afgeschrikt geraken van beproevingen? Alhamdulillah ala al islam. Wa biha Alhamdulillah voor de gunst van islam. En dit is de beste gunst. En daarom als er een of andere opoffering moet komen of beproeving moet komen. Moeten wij deze met alle plezier aannemen. Waarom? Want de beloning bij Allah subhanahu wa ta'ala is enorm. En de beloning is enorm in de dunya en in de al Daarom moeten wij deze aanvaarden. Wilt dan niemand de bondgenoot zijn van Allah subhanahu wa ta'ala? Wel, al wie dat de bondgenoot van Allah subhanahu wa ta'ala wil zijn. die moet opofferingen doen in zijn dien. De bondgenoten van Allah zijn degenen die de prijs betalen. Subhanallah. Ajieel. Kijk gewoon naar eender welke welke Zendier op de dag van vandaag, één welke kijfer. Kan iemand zeggen ik wil, uh, ik wil de beste vriend worden van Messi, maar ik wil geen enkele uh, ticket betalen om, uh, om een match te gaan zien? Hij wil nooit betalen om naar een voetbalmatch te gaan kijken, maar hij wil wel de beste vriend worden van Messi. Hoe gaat hij ooit de beste vriend worden? Hoe gaat hij hem ooit ontmoeten als hij nooit iets wilt yani, opgeven betalen om binnen te gaan? Online kennen mensen. En die mensen hebben mij verteld over matchen, dat zij zijn. Geen voetbalmatch, bijvoorbeeld met die keifer van Badr Hari. Zij betalen enorme sommen. 150 euro om even een matchje te gaan zien van Badr Hari. En hopend dat hij ergens op een foto zou komen naast Badr Hari, ook al draait hij hem in zijn rug of zo, mocht hij er ergens op staan. Er is een video op YouTube van iemand die ik ken, die zit in de gevangenis: Mogen Allah Spanitale hem bevrijden mm -hmm. en Mogen Allah Spanitale hem leiden neem misschien een broeder die, we zeggen een broeder, maar hij heeft, hij is, uh, hij is verslaafd aan, aan, aan uh, drugs. Mogen las van het hem van zijn verslaving verhelpen en mogen las van het hem standvastig maken in zijn team. Ik heb hem graag. hij belt mij af en toe van de gevangenis, dus mogen las van het hem bevrijden en inshallah bijstaan. Er is een, YouTube, een video van YouTube van hem, hij betaalt, hij heeft 250 euro of zoiets betaald voor een VIP ticket te krijgen bij Badr Hari. En Badr Hari was aan het stappen in de, in de, in de gangen en hij stond, stond de hele tijd zo voor de camera van ergens een glimp in de camera te krijgen. Waarom? Hij wou in beeld komen met Badr Hari. Waarom? Badr Hari, die over zichzelf zegt, ik word behandeld als een halfgod in Marokko. Hij doet alles om bij, met Badr Hari gelinkt te worden. Daarom, wij zeggen, wij doen alles om met Allah gelinkt te worden. Alles. Als we op tv moeten komen en lawaai maken en atomium en ik weet niet wat. nee, wij willen gelinkt worden met Allah. Naam. En wij willen bij Allah subhanahu wa ta'ala zijn. Wij willen niet met Tawarit in de buurt komen en wij willen niet, ik weet niet, met een of andere in de gelinkt zijn. Maar als, we, als over ons gesproken wordt, willen wij gelinkt worden met Mohammed ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam. En willen wij gelinkt worden met Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is de Daarom, heer ja, gewoon, laten we ons best doen om gelinkt te worden met de Schipper van hemel en aarde. En de enige manier om met de Schipper van hemel en aarde gelinkt te worden, is om volledig een bara'at te vertonen van de koffer en el kuffer en duidelijke moslims te zijn. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons de bondgenoten maken van Allah subhanahu wa ta'ala. Want dat is de beste bondgenootschap. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons de metgezellen van Allah subhanahu wa ta'ala maken. Zoals hij zoals, haar, zoals, haar, zoals haar Ibrahim. المحمد صلى الله عليه وسلم خليل الله محمد صلى الله عليه وسلم رب بنا أمسى كيف يله الضبع في الغاب هوانا فوليت بنا أمسى كيف يلهو الضبع في هوانا كيف بنا أمسى